Nieuws van 1 uur. Jan van Vlaabelexploitant Ziggo Het klachten van tv-kijkers en internetgebruikers over slechte verbindingen, meldt regionale omroep 1 Limburg. Oorzaak is het warme weer. Door de zon worden de grijze verbindingskasten op straat gloeiend heet en daardoor werken tv en internet minder goed. De Duitse luchtmacht bereidt zich voor op vertrek uit Turkije, meldt der Spiegel. Duitse straaljagers maken gebruik van de Turkse plaats in Shirlik om aanvallen uit te voeren op IS in Syrië. Maar Turkije is woedend omdat het Duitse parlement besloten Armeense volkenmoord officieel genocide te noemen. Volgens der Spiegel zijn er plannen om de Duitse vliegtuigen te verplaatsen naar Jordanië of Cyprus. Minister Ploemen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking doet in maart mee aan de Kamerverkiezingen. Dat meldt ze op Facebook. Het is de eerste keer dat Ploemen aan de verkiezingen meedoet. Eerder was zonder meer voorzitter van de PVDA. In de burgeroorlog in Jemen zijn volgens de VN sinds maart vorig jaar bijna 3800 burgers gedood en ruim 6700 gewond geraakt. De strijdende partijen plegen ernstige, strafbare feiten tegen de bevolking. Dat stelt de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN. In Jemen vechten Houthi rebellen tegen de regering, die krijgt steun van buurland saoedi arabië het kabinet gaat de koopkracht van ouderen repareren. Bronnen in Den Haag bevestigen een bericht daarover in de Telegraaf. Het Centraal Planbureau verwacht dat de koopkracht volgend jaar in het algemeen iets vooruit gaat, maar die van gepensioneerden iets achteruit. Hoe het kabinet dat gaat oplossen wordt duidelijk op Prinsjesdag. In lage vuurse zijn twee stieren afgemaakt nadat ze voor de tweede keer in korte tijd waren ontsnapt. De twee braken dit keer door de omheining van een landgoed om achter de koeien in een nabijgelegen weiland aan te gaan. Ze beschadigden twee geparkeerde auto's. Een team van Dierenpark Amersfoort slaagde er uiteindelijk in de stieren uit te schakelen. Het weer zonnig en tropisch warm, 30 tot 35 graden. Aan het strand, wind van zee. Morgen weer veel zon, ook wat sluierbewolken. En 26 tot ruim 30 graden. Dit was het. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. In de randstad rijdt het langzaam op de A9 naar Alkmaar. Voor het knop het Raasdorp staat 3 kilometer door een ongeluk. De rechterreis is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ze zegt, wat is dat, een leesmap? Ze komt uit Twente, daar hebben ze geen leesmap. Ja. Ik heb er meteen een cola bij genomen bijgenomen zelf. Ik denk, nou, dat gaat toch lekker Kon ik gaan uitleggen wat een leesmap was, weet je wat? Ik zeg...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 Werd er werd bij ons in Den Haag gebeld. Tering! En dan zei mijn moeder: God! Friet van bouillon! En dat was voor ons het teken dat de man van de leesmat was. Dan moesten wij met de hele familie in dat driekamerfletje al die tijdschriften bij elkaar gaan leggen, harken met z'n allen zeg. Dat is nog steeds zo hoor ik. Ja, ja.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 En dan kwam mijn moeder met de laatste vier tijdschriften en de portemonnee om het te betalen. En dan werd die map door die Godvriend gecontroleerd op zijn haarsen. Je kent dat wel. Zei hij van: Ze uh, verkerken mevrouw Jekkers of deze week alles te bij zit. De Urbkerk hebben, zit erbij. De Donald Duck, geknipt en geschoren, die hebben we ook. Nou, ze verkerken. De Eva, de Libelle, de Margriet, de Katholieke Illustratie, de Panorama en de lachande piekeloop. Bedankt mevrouw Jekkers tot de volgende week. De Lachende de zeg, zeg ik tegen mijn moeder. De lachande pie... Hij. Wie is in godsnaam de lachande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 I'm <laughs> ja Ja, twee uur zijn we begonnen met, uh, met een conferentie van Harry Jekkers. De lachende piccolo. En gevolgd door Robbie Williams met Angel. Ja. Nou marie is een echte haagenees. Hè? Een echte haagenees. Ja, he? prachtig. Ja. <laughs> ja, het is mooi weer. En waar we ook heen kunnen gaan, we kunnen ook naar de speeltuin gaan. Ja.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 Zal de wereld weer een speeltuin zijn en kun je rustig spelen? Na de winter komt de lente, wordt de grijze lucht weer blauw. Maar al ben je uit de oorlog, gaat de oorlog ooit uit jou. Mooie ogen zijn vergiftigd, zijn aan het geweld gewend. En niemand ziet hoe klein je bent. Niemand ziet hoe klein.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 Like a candle and its flame, bring back the light. Ja, ik werd net even opgebeld door onze Dolly Tapirik. Dolly en er schijnt toch iets belangrijks te gebeuren te zijn in Zandvoort. En dat gaat Dave even ons vertellen. Ja, dat ga ik even vertellen. Want Zandvoort gaat volledige ambtelijke samenwerking aan met Haarlem. Want de kogels namelijk door de kerk. Het college heeft, eh, BMW heeft er diep over na moeten denken, maar heeft ervoor gekozen om per 1 januari 2018 de ambtelijke samenwerking met Haarlem voor 100% aan te gaan. Het bestuurskrachtonderzoek van het jaar nu evaluatie maatschappelijke eh, dienstverlening liggen ten grondslag aan deze keuze waar het volledige college volkomen achter staat. Bijvoorbeeld, het is kostenbesparend. Als Zandvoort alle taken overdraagt aan Haarlem, levert dat termijn een structureel jaarlijks voordeel op. Mocht Zandvoort hier naartoe besluiten, dan wordt het een heel ander plaatje. Dan komen incidentele kosten op. Jaarbaas voorlopig om meer dan een miljoen euro te liggen. Afhankelijk van het tempo waarin Zandvoort haar frictiekosten weet af te bouwen, zal het scenario voor volledige ambtelijke samenwerking op termijn tenminste budgetneutraal zijn. Ook de couleur lokale. Wethouder Gerard Kuipers heeft de ambtelijke samenwerking met Haarlem als project in zijn portefeuille. En is enthousiast over de mogelijkheden die deze samenwerking met zijn meestalheden Brengen. Het is een lang en zorgvuldig proces geweest om tot dit besluit te komen. We praten tenslotte hier al over sinds 2011. En het is de beste keus voor Zandvoort. We worden sterker en houden vanzelfsprekend onze autonomie. Wij kunnen de mensen op maat bedienen en ook als de alafdelingen naar Haarlem gaan. Dat kan een landelijke overheid dus niet. En zorgen voor de best mogelijke dienstverlening voor onze burgers en ondernemers. Dat staat alles wat te doen op de eerste plaats. Zandvoort verdient uiteraard een betere bestuurskracht door deze stap te nemen. Krijgt Zandvoort dat? Ik ben ervan overtuigd, zegt Gerard Kuipers, er veel, dat Zandvoort er veel beter van wordt. Uiteraard is ook naar de ambtenaar gekeken. Zij verhuizen mee. We hebben goede afspraken met de bonden gemaakt... toen de WMO naar Haarlem ging. We gaan dit voor andere medewerkers ook maken. Al dus sluit Kuipers daar hiermee af. Ja, nou, ja, je weet het nooit. Hè? Misschien is het een nieuw begin, hè? Ja, een nieuwe tijd. Ja, een nieuwe tijd. Ik wil jou helemaal niet kennen... Ik wil terug naar het begin, een ongeplande, onbekende, ik zoekend naar een eerste zin. En dan kruist jouw blik die van mij, en dan zwijgen wij. Op oh, een tweede eerste indruk is aan mij heel goed besteed Vertel me liefste zit het er ooit in Een nieuw begin I'm in my life. Yeah, hey. Onze eigen Bart van der Meer is binnen. Dus het vervolg van de uitzending gaat uiteraard zo door. Dus blijf luisteren. En ik heb een klein verhaaltje. Bart van der Meer is op de fiets. Hij is op de fiets, fiets gekomen. Ja. Geweldig. <laughs> en dat, ja, en er komt nog een verhaaltje. Hij is jarig vrij. Zaterdag. Hij wordt. zeventig. 70! 70. <laughs> maar dan leeftijd. Ik hou het niks zo jongens. Ik zweer het. <laughs> Ik had het niks zo jongens. En dan komt hij dan weer hoor. Daar komt hij weer. the years so bring your good Break. Goedemiddag, hier spreekt Dave Hammond. Het volgende nieuws heb ik voor u. Zandvoort gaat namelijk volledig ambtelijke samenwerking aan met Haarlem. De kogels namelijk door de kerk. Het college van BMW heeft daarvoor diep over na moeten denken. Maar heeft daarvoor gekozen om per 1 januari 2018... de ambtelijke samenwerking met Haarlem voor 100% aan te gaan. Het bestuurskrachtonderzoek van dit jaar... en de evaluatie maatschappelijke dienstverlening... liggen ten grondslag aan deze keuze waar het volledige college volkomen achter staat. Het college van BMW, de gemeenteraad, de gemeentesecretaris en de Griffie, Griffie blijven hier, zoals dat altijd geweest is. Voor de inwoners en ondernemers van Zandvoort verandert er zo goed als niets. Zij kunnen als nu het geval is voor de gemeentelijke dienstverlening terecht op het gemeentehuis in Zandvoort. De ambtenaren komen in dienst van de gemeente Haarlem... De ambtenaren die in Zandvoort zichtbaar en dienstbaar zijn, denk aan de Bali-handhaving, ondersteuning van bestuurverenigingen, een groenhouden werkplek hier in Zandvoort. Wethouder Gerard Kuipers heeft de ambtelijke samenwerking met Haarlem... als project in zijn portefeuille en is enthousiast over de mogelijkheden die deze samenwerking met zich al zal meebrengen. Het is een lang en zorgvuldig proces geweest om tot dit besluit te komen. We praten daarover sinds 2011. En het is de beste keuze voor Zandvoort. We worden sterker en houden vol vanzelfsprekend onze autonomie... met onze eigen kleur lokale. Wij kunnen als mensen op maat bedienen... ook als alle afdelingen naar Haarlem gaan. Dat kan de landelijke overheid uh, niet. De belangen van Zandvoort bewaken... en zorgen voor de best mogelijke dienstverlening... door onze burgers en ondernemers. Er staat bij alles wat wij doen op de eerste plaats. Zandvoort verdient betere bestuurskracht... en door deze stap te nemen krijgt Zandvoort dat ik er ben van overtuigd... dat Zandvoort er veel beter wordt, is de mededeling van Gerard Kuipers. Uiteraard is het ook naar de ambtenaren gekeken. Zij verhuizen mee. We hebben goede afspraken met de bonden gemaakt toen de WMO naar Haarlem ging. We gaan dit voor onze andere medewerkers ook maken. Daar sluit wethouder Kuipers mee af. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ook vandaag zal het weer heet zijn en met overal de regio. Tropische temperaturen die uitkomen, waarden tussen de 30 en 32 graden. Daarbij schijnt de zon, maar trekt ze nu al wel sluibewolking over de regio. Het blijft overal droog en er waait niet meer dan een zwakke tot hooguit matige zuidoostenwind. Aan zee is vanmiddag kans op een verkoelende zeewind. Vanavond en vannacht. En de komende nacht is het vrij helder... en bij de meest matige zuidenwind daalt de temperatuur naar waarde rond de 20 graden. Morgen schijnt de zon, maar het is wel aangenamer. Dat komt door de zuidenwind geleidelijk via westrijd naar het noorden. De temperatuur loopt op naar waarde omstreeks de 26, 27 graden... en aan zee is het veelal een graad of 23, 24. In onze regio is er of komt er geen hittegolf. Daarvoor lijken we net een tropische dag tekort te komen... In het weekend schijnt de zon flink, maar er zijn ook wolkenvelden... en met name later op zaterdag is een kans op regen en onweer. Wat de temperatuur wordt, is even afwachten... want de marsen zijn met 24 tot 29 graden erg ruim. Zondag waait de wind vanuit, vanaf zee... en het is overal koeler met waarde tussen de 20 en 24 graden. De eventuele hittegolf is dan weer voorbij... Maandag lijkt een bewolkte dag te worden met enkele buien. De temperatuur zal blijven steken bij maximaal een graad of 19... wellicht nog hier en daar 20. Dinsdag tot en met vrijdag is het wellicht wisselvallig... en met vooral later in de week een toenamende kans op buien. De wind is veelal zuidwest... en de temperatuur komt dagelijks uit op 20 tot 22 graden. Dat zijn voor begin september hele normale temperaturen. Al dus Rico Schreuder. No Nou ik ben al geweest Of dat ik te bezitterig terug ben Of in de groep te glitterig ben Jij hebt zo'n hekel aan die show Nou ik ben nou eenmaal zo Iemand die er zult.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 denk je aan? Wat ben je stilwaar, denk je aan? Oh no. Ja, ik werd vanuit Hoofddorp werd ik eventjes op mijn vingers getikt. Ik was wat vergeten. Ja, ik was wat vergeten. Ik was namelijk Kok vergeten of Bart van der Meer vergeten te feliciteren met zijn achterkleindochter, Daantje. Nou, ik ga het goed maken. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love. With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 Ja, ik hoop dat ik het een beetje goed gemaakt heb op deze manier. Ja. Ik, hoor, ik, hoor, ik hoor hem niet, dus het zal best wel, denk ik. Ik denk, ik denk dat hij het wel leuk vond. Ik denk dat hij het wel leuk vond. Ja, ik, ik heb een foto van haar gezien van Daantje. Daantje ziet er leuk uit. Dat is een leuk kindje. Ja, is echt een heel leuk kindje. En weet je wat het zou kunnen worden? Dat zou het kunnen worden. is wonderful. You're so beautiful. You're so fine. How I wish that you were mine. die liet net een fotootje zien op zijn telefoon... en het is inderdaad een miswondervol. Dat is inderdaad zo. Dave, hebben we nog wat te vertellen voor het ja, weekend? Ja, we hebben Talassa Jazz aan zee... dat is zondag aanstaande 28 augustus om vier uur middags. Uh, dat is namelijk... Uh, dan speelt in Talassa Jazz een meer zo'n band... waar men niet stil op kan zitten. Het laatste optreden van Rumba Dama was midden in de winter... zoals u weet, op 15 januari 2015... Um, tijd dus om de band uit te nodigen, terwijl de zon schijnt, met een lekker temperatuurtje. En dan nog het liefst op gezellig zuiderras met uitzicht op zee. Letitia Isu Ramba Dama behoort al twintig jaar tot de meest succesvolle bands van Latin Bands van Nederland. Heerlijk muziek die nog extra power krijgt door de aanstekelende performance van de salsa matcha. Uniek aan dit kwart zijn de hoogwaardige vierstemmige vocale arrangementen. In Strandpaviljoen, Talassa, strandafgang 18, boulevard Barnaert. Drie minuten van het station in Zandvoort aan de Zee. De entree is gratis. Indien men wenst te eten voor, tijdens of na het optreden... reserveer dan op 023-571-5660. Informatie op www.talassa18.nl. 023-571-5660. 5660. Op de website wwwtalassa 18nl Zo doen ze dat in Zandvoort, hè? Maar, ja. Ja, maar weet je hoe ze het in het zuiden doen? Nee. In het zuiden doen ze het zo. In mijn maar luiden, zoedel me daar in het zuiden. De neus in de wind, de zomer begint. De morale nog gebeuren. De fiets gaan ze op mijn bier sta ik weer hier op het plein. Hey, ik stuur mijn kind naar mee. Ik hield de ooie niet. Ik schakelde en vloer mee. Ik had het al nou nog zien. Door in ditzelfde lange vlog. Naar reeds over het spoor. Het ging versnellen. die over de heuvels, maar door het bos, zullen we daar in het zuiden. Voor die rijen, de zon op de knieën, u heeft vandaag van die de Bijna op hier een raad gereegdoed over een lange paal. Vol op het gas laat alles maar los. laat alle groppen verleiden, daar is die weg, daar is het echt. Giet nou dat ik die, die gewoon over de heuvels waast door het bos, schoenen we daar in het zaad. Zon op de knieën, nu ga nee, vandaag aan fietsen. Ik heb hier een ik heb hier racen. Ik moet zeggen, Het klinkt hartstikke gezellig, maar het enige wat ik verstaan heb is het zuiden. Meer heb ik niet verstaan. Heb jij het verstaan? Nou, ik versta het wel, maar een beetje. Maar de Limburgers, die hebben natuurlijk een beetje half Duits dialect. ja. ja. En ook, uh, zij hebben een wat makkelijker spraak. Is dat zo? Jazeker. Want nou. ze zijn, uh, zij zijn eigenlijk internationaal natuurlijk veel beter dan wij. Want ze verstaan Vlaams, Duits. Ja, dat is waar. En, en wij spreken Engels. alleen maar het ABN en verder zijn ja. niet. <laughs> niet. Ja, dat is waar. Dat is het enige wat wij spreken. Ja. Maar het is verder uh, muziek om van te genieten. Ja, dat is sowieso. Ja. Het is, en het is gezellig. Ja. En dan een biertje erbij, een zonnetje op je hoofd, nou wat wil je nog meer eigenlijk. Een brandje, een biertje. Ja, heerlijk. Ja. <laughs> Oké, okay, we gaan even wat anders draaien. Ja, dit was als te wat, hè? He. Het, het is omgevlogen, die twee uur, he. Ja, en op de warmste dag van het Kijk, jaar. dat bedoel ik, <laughs> dat bedoel ik. Dave, ik wil je hartstikke bedanken. Graag gedaan. En uh, ik ben er volgende week donderdag weer. Ja. En uh, nou ja, ik hoop, uh, misschien kom je zelf ook nog even langs. We weten het nog niet. Ja, dus, dat hoop ik ook. Ja. in ieder geval hartstikke bedankt. Oké. Okay. En uh, om, we gaan alles doen onder de hemel van Parijs. En ik hoop dat het daar net zo warm is als hier. En daar sluiten we mee af vandaag. Bon weekend. Ja. Thank